12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De reden op twee bushaltes op twee verschillende plekken in de stad. Het gebeurde rond 8 uur en rond kwart over negen. Daarbij is zeker een dode gevallen. De bestuurder, een man van 35, is in de haven van Marseille gearresteerd. De Franse politie gaat ervan uit dat hij met opzet op de mensen bij de bushokjes inreed. In heel Europa wordt nu uitgekeken naar de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Barcelona. Volgens de Spaanse autoriteiten staat het nu vast dat het de 22-jarige geboren Marokkaan Younes Abou is. Er werd al vermoed dat hij de bestuurder was van het busje dat vorige week op de Ramblas 13 mensen doodreed en ruim 100 mensen verwonden. Na zijn daad is hij waarschijnlijk gevlucht door de bekende de Boccaria die aan de Ramblas ligt, meldt de krant El Pais op basis van foto's. In Amsterdam zijn twee mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een man in Amsterdam-West. Ze hadden zichzelf gisteravond gemeld bij de politie niet lang nadat het lichaam van een man van 51 in een woning was gevonden. Hij is door geweld om het leven gekomen. De verdachten zijn een man van 22 en een vrouw van 52. De politie houdt rekening met een misdrijf in de relationele sfeer. De Deen die een vermiste Zweedse journaliste aan boord had van zijn duikboot zegt dat ze is overleden en dat hij haar een zeemansgraf heeft gegeven. Eerder had de man nog gezegd dat er een ongeluk was gebeurd maar dat hij de vrouw op de kade had afgezet. Het Zweedse openbaar ministerie verdenkt hem ervan dat hij de vrouw heeft gedood. Het gebiedsverbod dat een Haagse imam vorige week kreeg opgelegd is in strijd met de grondwet. Dat zeggen een aantal islamitische organisaties in een verklaring op Facebook. Minister Blok nam de maatregel omdat de imam met zijn preken zou bijdragen aan de radicalisering van jongeren. De organisaties vinden het een selectieve anti-islam maatregel die de Nederlandse moslim raakt in zijn vrijheden en rechten. Het weer, af en toe zon, maar ook wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 19 tot 22 graden. Vanaf morgen loopt de temperatuur op. Dan kan het 25 graden worden, woensdag mogelijk zelfs 28. Dit was... DFM. De... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de N11 Leiden-Bodegraven is een vrachtwagen gekanteld. De rijbaan is dicht bij Hazerswoude-Dorp. Tot zover de verkeersinformatie.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 something else And look at see through they chest they vest, they yes oh. tell me how you feel right now 'cause all i want to do is keep it real right now i'm trying to beat it up beat pills right now athletic in the streets i got skill right now It's red red with some red baby how ah. ballin in that club they some speed ah. pop and bitches free like ray yellow diamonds on you like a glass of lemonade kill me, kill me. i thought i got a new boys. i want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 The most movie. back. Je pega, delicia, delicia. assim você me mata. Ai, als te pego. Ai, ai, als je me zo mist, als je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 maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding. Ik vond gisteravond fijn. Ik zei, je hey, meisje, kom eens horen, pak je hand en kom naar voren. Ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding. Ik vond gisteravond fijn. We levert het ritme van Zandvoort, ook op internet. We'll problem. <laughs> Highest floor of the bowery, and I was high. We'll to do.